Zes uur. Dit is Radio 1 met Tim Overdik. Taxibonnetjes in Helmond. Een heel college is uit dit weekend opgevallen. Vanavond komt de gemeenteraad in een extra vergadering bijeen. Wij zijn erbij. Eerst het internationaal. Jeroen Tjepkema. De zorgsector wil niet bezuinigen op het basispakket... maar heeft wel veel andere suggesties... voor minister Schippers van Volksgezondheid om te bezuinigen.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 Uiteindelijk kan het best zo zijn dat Schippers toch in het basispakket gaat snijden, zegt redacteur Gezondheidszorg Rinke van den Brink. Ik heb jullie gevraagd om bezuinigingsvoorstellen om dat basispakket goedkoper te maken. Uh, jullie komen met van alles en nog wat. Dankjewel, ik ga de zinnige ideeën daarvan uh, gebruiken. Maar tegelijk ga ik nu zelf, want jullie komen niet met die voorstellen, ga ik nu zelf een aantal veranderingen in dat basispakket uh, aanbrengen. En omdat het er naar uitziet dat er veel meer moet worden bezuinigd dan alleen het bedrag van anderhalf miljard op het basispakket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 Dijsselbloem is not amused dat de Belgische spoorwegen... hun besluit om met de Vira te stoppen vrijdag al bekend maakten. Doordat de Belgen zo snel naar buiten traden... ontstond volgens hem een enorme druk op het kabinet... om dan ook snel iets te beslissen. De Tweede Kamer houdt een parlementaire enquête... naar het debakel met de Vira. De politie heeft twee Eindhovenaren opgepakt... voor de dood van een 17-jarig meisje... dat dit weekend mogelijk is overleden door ecstasygebruik. De twee 18-jarigen worden verdacht van de overtreding van de opiumwet.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 De politie heeft in een internationaal drugsonderzoek zeven mannen opgepakt. In Rotterdam, Schiedam, Den Haag, Tilburg, Leiden en Oye. vielen agenten vanochtend huizen binnen. Zijn onder meer computers, kogelwerende vesten en contant geld in beslag genomen. De verdachte maakten vermoedelijk deel uit van een bende, zegt de politie. Wij vermoeden dat deze verdachten betrokken zijn bij uh, de handel... En, en, en, het, en, en de smokkel van grote partijen cocaïne... Waarbij zij, zij ook, uh, in elk geval een van hen, ook, ook zelf naar Colombia reisde om de voorbereidingen voor hun transport te regelen. De Koningsspelen worden volgend jaar opnieuw gehouden. Het is de bedoeling om er een jaarlijkse sportdag van te maken voor de basisscholen. Heeft de organisator Richard Krajček bekendgemaakt. Ja, dus samen met de, de Krajček en de Kruijf Foundation die hebben eigenlijk al de hele organisatie gedaan dit jaar en gaan we volgend jaar weer doen. En de bedoeling is wederom een sportdag en weer beginnen met een mooie Koningsontbijt. Zoals we zijn begonnen dit jaar. Dus is uh, volgend jaar weer de laatste schooldag voor, uh, voor Koningsdag. Dus vrijdag 25 april. Dit jaar werden de Koningsspelen voor het eerst georganiseerd. ter gelegenheid van de inhuldiging van Willem-Alexander. In totaal deden ruim 1,3 miljoen kinderen op 6500 scholen in het basisonderwijs mee. Een man van 90 jaar heeft vanmiddag in Rotterdam een vrouw uit het water gered. De 19-jarige vrouw stond op een stijger, maar viel eraf en verdween onder water.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 Serena Williams en Sara Errani hebben als eerste de halve finales bereikt van Roland Garros. Williams won van de Russische Svetlana Kuznetsova, maar had daar wel drie sets voor nodig. Errani bereikte de halve finale door in twee sets te winnen van de Poolse Agnieszka Radwanska. De Italiaanse was vorig jaar verliezend finaliste in Parijs. Het weer, de zon blijft nog lang schijnen. In de loop van de avond daalt het kwik tot rond 13 graden. Morgen en overmorgen schijnt de zon een groot deel van de dag. Daarbij draait de wind naar oost tot noordoost. De temperatuur loopt nog iets op. Morgen wordt het 16 tot 22 graden. Donderdag in het binnenland rond 23 graden. De verkeersinformatie op dit moment en dat is mooi bij de AWB. Uh, het drukste moment van de spits ligt nu achter ons. Tim, er staat nu 120 kilometer file, dus ze worden allemaal korter. Op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht staat bij Valkenswaard nog 5 kilometer file. En op de A15 naar Europoort voor het knooppunt Benelux nog 2 door een ongeluk eerder vanmiddag. En de weg is vrij daar. A50, Eindhoven-Os tussen Eindhoven en Sint-Oederode 5. En verder in de richting van Arnhem tussen Os-Oost en het knooppunt Banco 4 kilometer. Zojuist is er een ongeluk gebeurd op de A73 bij Nijmegen. In de richting van Venlo staat er tussen de afrit Dukenburg en Kuik... vier kilometer file. De linker rijstrook is dicht. Onder meer op het menu komend half uur. Ankara, Utrecht, Brussel, Helmond en Parijs. Tot zo.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 We hopen spoedig van u te horen. Bel even Apeldoorn. Of bekijk ons cv op centraalbeheer.nl. zakelijk Het NOS Radio 1-journaal met Tim Overdijk. 7 over 6, goedenavond. Ook Rivier de Elbe zwelt in Duitsland en zorgt voor grote problemen. Jetzt moeten we dan weer zandzakken hier maken. We hoffen dat het niet zo so. Zo zo Zandzakken, nu nog even snel aan de slag met zandzakken. Maar deze mevrouw krijgt snel hulp uit Nederland. Het leger is in aantocht. Inmiddels 7 uur in Turkije. En er zijn nog geen berichten over onrust in zowel Istanbul als de Turkse hoofdstad Ankara. Daar was verslaggever Joris van der Kerk van, vanmiddag bij een jongere demonstratie. Hebben we gehoord in de uitzending, Joris. Hoe is het er nu... Het is nu, op dit moment is het rustig, er zijn nu wel mensen, terwijl een meneer op dit moment via zijn mobiele telefoon de demonstraties van vandaag nog even laat zien zoals ze in Ankara zijn geweest. Hij pakt zijn telefoon er nog eens even bij. En laat het filmpje nog een keertje zien. Uh, ja, er is wel veel uh, gevochten ook uh, uh, vandaag. Er is veel gescandeerd. Uh, er is veel trakels uh, geschoten. Maar op dit moment is het rustig. Alhoewel het verhaal is dat hier uh, een paar kilometer vandaan in uh, de hoofdstad toch ook wel weer een plek is waar heel veel mensen nu uh, naartoe gaan om te gaan demonstreren. En op andere momenten hoorde ik ook al wel een aankondiging van in ieder geval vanavond uh, demonstraties. Oké, okay, gaan we zien. We hebben vanmiddag gehoord van de Turkse vicepremier. Hij heeft zijn excuses aangeboden aan de demonstranten... voor het in zijn ogen inderdaad harde optreden van de politie. Heb jij het idee dat dat iets kan uitmaken? Nou, hij zei dat op het moment dat de jongeren van de jaren 14, 15 aan een demonstratie begonnen. Die hebben het niet gehoord. Later was er nog een grotere demonstratie van wat oudere jongeren. Mensen van tussen de 18 en 25 zo ongeveer. Die hebben zich er ook weinig aan gelegen laten liggen. Hij nuanceert wel, maar aan de andere kant al die aankondigingen van nieuwe demonstraties. Ja, die blijven er ook nog. En dat heb jij gehoord. We gaan kijken hoe het vanmiddag gaat verlopen. De sfeer daar op straat. Gevangen door Joris van der Kerkhoff. De sfeer in de Utrechtse Kanaalstraat in Koffiehuizen in Kappers. Gevangen door Josephine Trehi. Hoe is het daar? Nou, vooral heel warm. Want ik sta nu in de Turkse bakker naast zo'n grote oven... waar lekker Turkse pizza's worden gebakken. En het is lekker druk hier. Goedemiddag allemaal. Grote vitrine hier vol met bakken baklava. Wat gaat u bestellen, meneer? Een uh, pide, Turkse pide. Zou direct voorbij te eten? Ja, zeker, zeker. Mevrouw erachter, wat gaat u kopen? Ja, een <laughs> En Er komt nog een mevrouw binnen, wat gaat u bestellen? Uh, twee Turkse uh, pide. Komt u uit Turkije? Ja. So, bent u voorstander van Erdogan? Erdogan, zeker. Ik ben er heel positief over. Hij heeft hele goede, goede dingen bereikt, sowieso. Nou, heeft de vicepremier net vandaag excuses aangeboden... hoe hard er is gereageerd op de demonstranten. Wat vindt u daarvan? Ja. Ja, ik denk dat dat eigenlijk... Uh... Het is een misverstand, is een denk beetje, ik, he? een beetje te hard opgetreden. En uh, om het te kalmeren, dan uh, zijn toch dit soort uitspraken... zijn toch wel uh, van harte welkom. Dus uh, ik, vind, ik vind het wel goed. Ja. En wat zei u? Je moet wel hard optreden? Soms moet het wel. Want diegenen die demonstreren gaan ook te ver. Bepaalde dingen wat ze allemaal doen... Wat doen ze dan? Ja, met gassen gooien, met uh, stenen gooien, vanille, al die uh, mensen die er omheen zitten. De winkeleurs worden overvallen. Dan maar wat de... vindt u ervan dat ze demonstreren? Of moet u even afrekenen ondertussen? Ik reken af en ik ga ervan door. <laughs> nou, succes. Bedankt. Uh, u moet ook zo... Uh, uh, um, maar, um, zoals dit, heeft u de hele dag mensen die er toch een beetje over beginnen? Nee, onderling met klanten praat ik weinig over. Het is eigenlijk meer gewoon onder elkaar. Dus met mijn collega's, Daar, dan, dan praten we wel hierover. Met klanten geen politiek bespreken? Nee, nee, nee. nee heel weinig. Want je hebt mensen die, die er bijvoorbeeld niet mee eens zijn of die er misschien heel anders over denken. En dan probeer ik zo'n zo conflict gewoon te vermijden. En uiteindelijk ben ik hier uh, toch een, uh, ja, ik ben een verkoper. En het is mijn zaak. En uh, ik moet uh, met iedereen goed hebben. Dus daar praat ik liever niet over. Oké, okay, werk ze verder. Ja, zo zien De conclusie van de dag ook in de Kanaalstraat. De klant heeft altijd gelijk. Dit is tot half zeven. Het NOS Radio 1 Journaal. De Belgische spoorwegmaatschappij, NMBS, stapt naar de rechtbank. Ze hebben aanwijzingen voor mogelijke onregelmatigheden... bij de aankoop van een vira in Italië. NMBS-topman Mark de Scheenmaker wil niet spreken van fraude... maar heeft zo zijn twijfels. Je ziet ineens besluitvorming ontstaan in, in, de, in het proces. En dan zeg je, waarom is dat gebeurd? Hoe komt dat? Dat bepaalde zaken daar voorkomen. Dat is misschien een heel rationele uitleg voor Maar Alleen vinden we die vandaag niet altijd. Er zijn één of twee elementen die getoetst aan de reputatie van Asaldo Breda... die in de eigen jaarverslagen en in de jaarverslagen van haar moedermaatschappij... toch een paar keer in opspraak komt met rechtszaken uh, over respect van ethische principes... waarbij je dan gewoon die twijfel moet durven doorgeven aan een objectieve derde partij... die de daartoe geëigende onderzoeksmiddelen heeft. En fraude? Heeft u daar aanwijzingen voor? Nee, wij hebben gewoon bekeken of dat in de aankoopprocedure... We Vragen hebben die mogelijk een antwoord verdienen, dat we zelfs niet kunnen aangeven. En daarom heb ik het nodig geacht, en hij heeft ook de voorzitter van onze raad van bestuur, het nodig geacht om uh, ja, die twijfel eigenlijk uh, te onderwerpen aan het oordeel van de diensten van de procureur des Konings. Al dus de baas van het Belgische spoor in gesprek met Joris van Poppel. Het is 13 over 6, de situatie op de Nederlandse wegen. Dennis, mooi. Er staan nu 29 files. We zitten onder de 100 kilometer, dus het gaat nog steeds de goede kant op. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen... daar loopt het vast tussen de knopen te Holendrecht en Diemen over 6 kilometer. En er is een ongeluk gebeurd bij Nijmegen op de A73 richting Venlo. Tussen de afrit Nijmegen, Dukenburg en Kuik staat 7 kilometer file. De linkerreis ook is dicht. En dat loopt daardoor ook vast op de A326 vanuit Wiegen naar de A50. Tussen Beuning en Bergharen staat 3 kilometer. We gaan naar Helmond, want om half acht begint daar een ingelaste raadsvergadering. Helmond, u weet wel, de stad waar het college is gevallen... na publicaties over de declaraties van wethouder Peter Tielemans... van de lokale partij SDOH. Hans van der Ven, goedenavond. Goedavond. Van het Eindhoven's Dagblad. U onthulde de declaraties van Tielemans. Een extra ingelaste raadsvergadering. Wat komt er nou vooral aan de orde vanavond? aan de orde zal komen hoe dit zo heeft kunnen lopen. Waardoor er, waarom heeft er niemand uh, eerder aan de bel getrokken binnen het college of binnen de, uh, het gemeentehuis? En een belangrijke vraag is hoe nu verder. Hè? Het, uh, er is een partij uit het college gestapt. Er zijn met twee partijen nu in minderheidscoalitie. Er zijn verschillende opties en daar zal vanavond over gepraat worden. Hoe nu verder? Een vraag die de, Helmondenaars, de Helmonders zichzelf ook stellen en ook antwoord geven. We hebben even wat uh, reacties verzameld uh, in de vraag van hoe kijkt u naar het gedrag van wethouder Tielemans? Laten we even luisteren. Het slaat natuurlijk nergens op dat je uh, gewoon in je vrije tijd met de taxi en ja, met het geld van de burgers uh, naar de stad gaat. Ik had al het gevoel dat het niet zo lekker zat, maar dit verrast me wel dat ze gevallen zijn. Het staat in een pitje, uh, niet in teger. Niks te maken met de kosten, maar het heeft te maken met je gedrag en de intentie. Intentie is fout, dus mag hij vertrekken. Mag hij vertrekken? Hij is weg. Denkt u dat er inderdaad ook veel kritiek op de wethouder zal zijn? Uh, ja, ik, het wordt over het algemeen uh, afgekeurd, het gedrag van de wethouder. Makkelijk nu, hè? Wat zegt u? Dat is lekker makkelijk nu. Om hem nu af te keuren, ja. ja. ja, ja maar ik denk dat de raad ook niet geweten heeft van zijn declaratiegedrag. Kijk, uh, zulke dingen gebeuren en meestal komen die niet naar boven. In dit geval uh, is het wel gebeurd door onze publicatie. En nu reageert de raad inderdaad over het algemeen afkeurend. En, uh, ja, Het zal vanavond moeten blijken hoe het oordeel van de raad is... maar dat zal richting wethouder wel vernietigend zijn, denk ik. Ja, nou, uit antwoorden van het college of vragen uit de raad... blijkt inmiddels ook dat Tielemans 183 taxiritten heeft gedeclareerd vanaf 2010. Dat is dus nog meer dan was gedacht en ook meer dan u eerder hebt geschreven. Ja, wij hadden de gegevens van 2011 en 2012... We zaten ongeveer op 110, 111. En daar zijn nu de gegevens inderdaad van 2010 nog bijgekomen... op verzoek van een van de fracties. Ja, dat zat er natuurlijk dik in dat het gedrag niet in 2011 is begonnen. Hij was al een jaar wethouder op dat moment. En het was een afspraak, zei hij, met eerdere burgemeesters... dat alles gedulcureerd mocht worden, alle taxiritten. Van en naar het café. Staat dit voor meer? Uh, ja, dat weet je niet. Je weet het niet. Ik, ik neem aan dat ook vanuit de Raad er vragen zullen zijn om nog eens wat verder in declaraties te duiken. Ook uh, verder in de jaren terug. En misschien ook op andere gebieden. Van, want ja, hè, ze willen natuurlijk daar schoon schip mee maken. En niet dat er dadelijk nog meer uh, lijken uit de kast komen, om zo maar eens te noemen. We gaan het lezen morgen in het Eindhoven's Dagblad. Hans van zeker. Hartelijk dank. Oké, okay, graag gedaan. We gaan naar Parijs. Is dat een afsluitend applaus, Jan ja, het doek is gevallen voor Roger Federer. Ongelooflijk, Tsonga maakt zijn vreugdedans op het uh, centerkoord. En wordt toegejuicht door alle Fransen die toch ook altijd Roger Federer een warm hart toedichten. Maar als het Tsonga dan op de baan staat in deze kwartfinale en veel en veel sterker was dan Roger Federer. Want Tsonga wint met 7-5, 6-3 en 6-3 in, in 1 uur en 51 minuten. Dat zegt toch een beetje over het machtsvertoon van joel Fried Tsonga. En de Fransman verslaat dus Roger Federer. Hij versloeg hem ook op Wimbledon in 2011. Federer won in Australië ook in een kwartfinale van Tsonga. Maar nu zit het toernooi erop voor de Zwitser. Hij bedankt het publiek. Handje in de lucht. Voor Federer uh, ja, is Roland Garros afgelopen. En Tsonga gaat naar de halve finale. En in die halve finale speelt hij tegen David Ferrer die gehakt maakte van Tommy Robredo, 6-2, 6-1 en 6-1. Dat is dus de eerste halve finale in Parijs, Tsonga-Ferrer. Van half vijf tot half zeven, het NOS Radio 1-journaal, met Tim Overdik. slowly, you don't have to take this In the spaces and between sadness on the faces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 Building the tree of Love, Ryan Adams. In Hongkong is herdacht dat 24 jaar geleden in Peking een grote studentendemonstratie bloedig werd neergeslagen. Het is de eerste herdenking sinds de nieuwe leiders zijn aangetreden en Hongkong ook zelf de strakke hand van Peking voelt. Daardoor voelen veel mensen zich nog meer geroepen om de straat op te gaan. Op het Victoriaplein gaan één voor één alle kaarsjes op. Mensen worden in de lucht gestoken. Mensen staan op. Inmiddels vijf voetbalvelden bij elkaar. Dat zijn toch gauw zo'n 100.000 mensen nu bijeen. Om de 4 juli te herdenken. To remember, you know, the Tanamoon Masaki 24 years ago. How important is this for you? Well, maybe you know the uh, dit zou wel eens effect kunnen hebben op de democratische ontwikkelingen in China en dat is ook van belang voor Hong Kong. is because Hong Kong is under the ruling by Chinese government. You know, everything done by China will be greatly affect Hong Kong social development. Why are you here tonight? Um, to fight for something? Mm -hmm. For what? For the truth. Ik vecht voor de waarheid, zegt deze studenten, omdat mensen het wel weten, maar niemand schuld People bekent. Mensen weten, maar iemand zal het niet Ja. Is dat wat nodig is? Ik denk dat het nodig is. Ben je hoopte met een nieuwe leiderschap in China? Ik weet het niet. I'm not so sure. Xi Jinping, de nieuwe leader. Are you hopeful something's going to change? We try to be hopeful, but, uh, we proberen hoopvol te blijven. Maar tot nu toe is het teleurstellend, zegt Li Yang van de democratiseringsbeweging achter de herdenking. Nu een jaar na zijn aantreden zien we niet dat de controle wat meer los wordt. Nee, we zien zelfs dat die strakker wordt aangehaald. So, the new leader are not giving us for change, uh, they are telling us that he is still, although a new uh, leader, but still the old school of uh, control. Nooit op vecht voor rechtvaardigheid er wordt er gezongen uit zo'n 100.000 kelen in het Victoria Park in Hongkong. Een verslag was dat van onze correspondent Marieke de Vries. De rivier de Elbe zorgt in Duitsland voor grote problemen. Maar er is hulp, Nederlandse hulp. Het Kale, goedenavond. Goedenavond. Commandant. Met, uh, Overste Kale. Overste Kale, commandant van het constructiebataljon van de Landmacht. U, was, u, u bent daar in de buurt? Ja, wij zijn uh, in de buurt, daar waar uh, de wateroverlast uh, de Duitse burger spachtjes speelt. Want was u daar toevallig ook in de buurt? Ja, wij waren hier op uh, oefening in de buurt. En wij hebben goede contacten met uh, Duitse eenheden hier in de buurt. En wij hebben op een gegeven moment uh, onze assistentie aangeboden. Oh, aangeboden. Jullie zagen de nijpende situatie en dachten van weet je wat, die oefening laten we voor wat het is en we gaan kijken of we kunnen helpen. Nou ja, in, in grote lijnen is het zo eenvoudig, ja. Uh, kijk, uh, deze vorm van assistentie aan uh, civiele autoriteiten en ook uh, de hulpdiensten... ...dat, uh, ja, dat behoort tot de kerntaken van de Nederlandse krijgsmacht. En ja, dat geldt op het Nederlands grondgebied, maar dat geldt ook uh, mogelijk voor bondgenoten. Zoals in dit geval met Duitsland. En doordat we goede samenwerking hebben met de Duitsers... Ja, dan, uh, dan informeerden we elkaar. En dan uh, bieden we ook uh, elkaars hulp aan. Want wat deed u besluiten om die hulp aan te bieden? Waren het de televisiebeelden of waren het uh, oproepen van mensen in de buurt waar we aan het oefenen was? Nou, eigenlijk uh, de berichtgeving op de radio dat uh, de waterstanden in Zuid-Duitsland en Oost-Duitsland uh, toch richting uh, extreme hoogte gingen. En toen hebben wij aangegeven: kijk. Uh, wij zijn een eenheid bij uh, uitstek denk ik geschikt voor dit soort assistentie. Uh, constructie, drugslag, weg en waterbouw uh, bijvoorbeeld om ons vakerpakket. In voorkomend geval, als jullie autoriteit een beroep op ons willen doen, dan, uh, dan zijn wij ervan. Dan helpen we jullie. En wat gaat u nu concreet doen? Wij zijn uh, nu in een, uh, een afwachtingsgebied zoals wij dat noemen. Uh, in het gebied uh, daar waar de nood het hoogst is. Maar wij opereren enkel en alleen op aanwijzingen van uh, de Duitse autoriteiten. Die zijn op dit moment uh, uh, zeg maar een, een plan op maken. En in de loop van de avond hebben wij. Uh, hebben wij daar uh, contact over, over die plannen. En dan uh, zal blijken wat wij, uh, wat wij gaan doen. U nou, hebt zelf als uh, commandant vast wel even gekeken wat u het beste zou kunnen doen daar. Wat, wat gaat u doen? Zandzakken vullen? Uh, bruggen slaan? Nou, uh, laat ik zo zeggen, we kunnen in een breed scala steunen. Uh, ik heb al aangegeven, we hebben specialisten op het gebied van constructie, brugslag, weg- en waterbouw, dijkinspecties... Maar als de nood aan de man is, kunnen wij ook eh, gewoon zandzakken vullen. Ja. Uh, uiteindelijk gaat het erom om de Duitse burgers en de Duitse autoriteiten te helpen, uh, als bondsgenaald. En dat zijn we verplicht. En daarnaast hebben wij natuurlijk ook de mogelijkheden met onze uitrusting om uh, ja, indien noodzakelijk delen van de, van de maatschappij uh, te evacueren. Ja, hoeveel, hoeveel mankracht hebt u bij u? Uh, ik heb uh, 185 man ontplooit uh, in de buurt van Chemnitz en uh, een dikke 50 voertuigen. Oké, okay. en ho hoe lang gaan jullie daar blijven? Uh, nou, uiteindelijk uh, is de vraag uh, hoe lang de Duitse autoriteiten gebruik willen maken van, uh, van onze diensten. Maar uh, ja, we blijven zo lang als noodzakelijk. Hoe staat dan met die oefening die is afgeblazen? Maar goed, die oefening die heeft een mindere prioriteit. Het gaat tenslotte om de om de veiligheid van de, de buitenburgers. Dat heeft een hogere prioriteit dan onze oefening. En die oefening die krijgt wel een vervolg in, in de rest van het jaar. Omdat ook die oefening natuurlijk belangrijk is om onze kennis en vaardigheden op peil te houden. Ja, die worden natuurlijk wel even ingehaald. Zeg, uh, overigens kale in tijden van bezuinigingen, zeker bij Defensie, is dit nou goed of slechte reclame? Maar goed, euh, laat ik opstellen dat dat in mijn besluitvorming euh, euh, niet heeft meegespeeld. Uh, primair gaat het om het helpen van de Duitsers. En in die, ik, in die hoedanigheid kan ik wel zeggen dat wij uh, in ieder geval uh, altijd paraat zijn, op alles zijn voorbereid en uh, overal snel kunnen worden ingezet ten behoeve van de veiligheid van, uh, ja, van de burgers. U gaat het droog houden voor de Duitsers die worden bedreigd... voor het opkomende water bij de rivier De Elbe. Uh, Ed Kale, overste, commandant van het constructiebataljon van de Landmacht. Dank voor uw verhaal en veel succes daar. Oké, okay, dank u wel. Graag gedaan. Aan de slag daar in Duitsland. We zijn er klaar mee met deze uitzending. We gaan naar Joost Eermans. Dus betrekt de stellingen. Ja, Tim, het is 26 graden hier in de studio in Capelle en de IJssel. Korte broek? Zeker. Ja, ik ben komen rennen, dus... Uh... Dat was een warme gebeurtenis. Ja, of wij het hier droog houden, dat is ook maar de vraag dan. Want het is, het, is, het is warm, het wordt een warm debat, met andere woorden. Kijk, we hebben het over Sjoerd Potter, dat is een VVD Tweede Kamerlid. Hij wil mensen met een bijstandsuitkering, Tim, die geweld gebruiken. Verbaal of fysiek wil hij uh, ja, de uitkering gewoon af, afpakken. En morgen gaat daar een debat over komen in de Tweede Kamer. Ik sluit me aan bij deze Sjoerd en zijn pleidooi. Mijn stelling, losse handjes uit de bijstand. Dat is hem voor deze avondspits deze mooie dinsdag vind, vind je dat ook een goed pleidooi. Je, of heb je een andere mening, kan natuurlijk ook. Meld je aan bij Radio Roeptoeter. Je reactie kun je kwijt op 0800 11 21 11 21, 21. Nummer van Radio 1 of Twitter mij. Hekje eens, hekje oneens. Ik kijk uit naar het debat hier op 1. Luister dus naar avondspits. Zometeen naar Weerverkeer en het NOS Nieuws. Graag tot zo. Raar.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 De politie heeft twee Eindhovenaren opgepakt voor de dood van een meisje van 17... dat dit weekend mogelijk is overleden door ecstasygebruik. gebruik De twee 18-jarigen worden verdacht van overtreding van de opiumwet. Het meisje werd zaterdag omwel tijdens een bezoek aan het Tilburgse poppodium 013... en ze overleed later in een ziekenhuis. Een man van 90 jaar heeft vanmiddag in Rotterdam een vrouw uit het water gered. De 19-jarige vrouw stond op een steiger, maar viel eraf en verdween onder water. De hoogbejaarde Rotterdammer zag het gebeuren en sprong het water in. Hij kon de vrouw in de sterke stroming tegen een paal duwen... en haar weer op de steiger krijgen. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Peter Kruipers-Munke. Het is momenteel op de meeste plaatsen zonnig. Hier en daar komen wat stapelwolken voor. Vanavond dan blijft het helder en is het nog lang aangenaam buiten...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 De dagen daarna stijgt het kwik nog wat verder. Het wordt 23 graden, het is zonnig en het blijft droog. ANWB Verkeersinformatie. Er staan nog een tiental files. Um, Zo'n 30 kilometer bij elkaar opgeteld. De meeste files zijn niet langer meer dan een kilometer of twee A3. Op deze plekken loopt er wat meer vertraging op... Op de A9 vanuit Amstelveen naar Diemen. Tussen het AMC en Diemen 5 kilometer. En het staat stil. Op de A73 bij Nijmegen. Richting Venlo. Tussen Nijmegen-Dukenburg en Kuik. Over 7 kilometer. Er is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Malden en Kuik is de weg voorlopig dicht. Dit is radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Losse handjes uit de bijstand. Verkeer van rechts in deze avondspits. En u mag mij links inhalen. Probeer het maar. Wel WNL 0800 1121. Goedenavond. Als er één vorm van verbaal en non-verbaal geweld... tegen overheidspersoneel direct afgestraft kan worden... dan is het wel agressie aan het loket van de bijstand... Nog steeds lukt het ons maar niet om het gedrag tegen politieagenten, hulpverleners, leraren, conducteurs... personeel in het ziekenhuis of tegen gerechtsdeurwaarders te stoppen. Sociale diensten spannen de kroon momenteel... waar het aantal slachtoffers van ongewenst gedrag aan de balie... de laatste jaren is gegroeid tot een ijzingwekkend percentage... van 77 van de medewerkers. En dan nog hebben de cliënten de brutaliteit om het handje op te houden. Ik ben er klaar mee. Losse handjes, lege handjes. Geen bijstand meer voor agressors. Wel WNL 0800 1121. Welkom luisteraars bij uw dagelijkse portie gezond verstand. Dit is avondspits van WNL. Los handjes is lege handjes. Het is uh, eigenlijk een voorstel van de VVD, Tweede Kamerfractie, bij monden van Sjoerd Potter. Hij zit zometeen ook in de show. Hij legt uit waarom het nog steeds niet gebeurd is eigenlijk, uh, dat, dat mensen hun bijstand kunnen verliezen als ze agressief zijn tegenover de Bali-medewerkers. En Bert de Haas, hij is bestuurder van de Avocabo FNV, die zit een stuk genuanceerder in. Uh, hij zegt, nou, het is maar de vraag of je dat moet doen. Hij heeft betere voor, uh, voorstellen, die komen uit andere delen van het land ook. Ik ben benieuwd. U kunt ondertussen uw mengen in deze discussie 0800... 1121, dus 1-1, 2-1, dus gratis lijn hier. Komt u binnen in deze warme studio, waar het nu bijna 27 graden is. Uh, dus hebben een beetje met ons te doen. Nee hoor, dat maakt niet uit. Uh, wij, gaan er, wij gaan van start. Ik zie een tweet binnenkomen op scherm 2. Remmel Schrik, die zegt, als je los handjes hebt, kun je beter gaan schoffelen. Geen mensen onderuit, maar plantsoenen. Hij is het wel mee eens. En Dennis Smit is oneens. Laat ze onvrijwillige vrijwilligerswerk doen. Um, we gaan naar mijn eerste beller, die komt uit Zewolde en hij heet Jan van de Bovenkamp. Jan, goedenavond. Goedenavond. Dag Jan. Uh, hi, ik heb, uh, ik, ik moet zeggen dat ik, <laughs> ik schaam me bijna een beetje. Nou. Ik heb uh, eerst gehoord dat je je stelling poneerde net voordat we zeg maar, de uitzending ingingen. Uh, en ik hoor je hem nu iets, iets scherper formuleren... Uh, en, en, en dan begin je toch te neigen naar misschien toch wel positief te reageren. Maar ik wil toch eventjes mijn allereerste standpunt... Ja, natuurlijk. Uh, ik, ik hoorde je dat zeggen en ik denk van ja, eigenlijk is het schandalig als je mensen gaat discrimineren... voor wat betreft de, de, de, de straf die op een bepaalde overtreding staat, ja. omdat ze in een bepaalde situatie zijn geraakt. Uh, want ik vind dat iedereen met losse handjes en of dat nou iemand is met een uitkering of iemand is ja. uh, die, die, die, die, uh, die een heleboel geld verdient maar hetzelfde doet... dat daar eigenlijk in de, in de, in de straf geen verschil zou mogen zitten. Ja, ja. Uh, dat is ja, dat, een... snap, ja, ik, dat want... snap ik van je. En waarom ben je veranderd? Waar, waar, waar veranderde jij van mening? Nou, toen je, toen je aankwam met losse handjes en uh, mensen achter het loket van aantrekken... en uh, zo heb ik het niet letterlijk gezegd, nee, hoor. Nee. Maar, maar, maar toen, je, toen, je, toen je dat een beetje aanvulde, aanscherpte... toen dacht ik van ja... Ergens moet er natuurlijk wel een verschrikkelijke streef getrokken worden... want ja. er is een grens waar je overheen kunt gaan. Maar of die straf de straf zou moeten zijn... Uh, voor hetgene wat iemand, wat iemand dan doet, ja. daar heb ik me vraagtekens. Hey, nou vraag. Jan, kijk, op zich heb je een goed punt... want dat, dat zullen meer tegenstanders vanavond zeggen. van Ja, Joost, uh, je, je mag inderdaad niet aan die uitkering komen. Dat is een recht. Je moet ze bestraffen met een gevangenisstraf of een boete of een taakstraf. Uh, maakt niet uit. Um, het ja. punt van mij is inderdaad, waar raak je ze nou het meest mee? Nou, in de portemonnee, zoals altijd... Dan leren ze het wel af. Ja, het nare is natuurlijk dat er altijd achter iemand met die in die situatie geraakt is. Uh, al dan niet uh, dat hij dat, dat, dat wil of, of dat, dat is overkomen. Mm. Er hangt natuurlijk altijd een gezinnetje achteraan weer, weer, waar weer jonge kinderen achteraan hangen. En die kinderen die hebben natuurlijk toch bepaalde rechten op minimale faciliteiten. En die kun je alleen maar krijgen doordat je ja, toch een x-budget te besteden hebt. Ja. Nou weet ja. wel... Komt het daar dan ook terecht en gaat dat op een goede manier? Een vraag. Dat is altijd weer de vraag. Daarom. Maar, maar ja, je, je, je laat het toch ergens terechtkomen... ook bij een groep die zich daar heel lastig okay. in kan verdedigen... en daar nooit de keuze voor maken. Jan, een genuanceerd verhaal van jouw kant. Okay. Dus bedankt, Jan van de Bovenkamp. Merci uit Zeewolde. Ga naar even kijken. Nou, veel oneens moet ik u zeggen op deze stelling. losse handjes uit de bijstand, zeg ik tegen meneer van der Verlies uit Leiden. Ja, goedenavond. Um, nou... Ik ben het een beetje met de voorgespreker eens. Ja. Maar ik vind het wel raar. Waarvoor moet dan iemand in de bijstand. die, die raakt zijn bijstand kwijt. Ja. En iemand die een normale baan hebt dan. Hoe zit dat dan? Uh... Ja, nee, goed. Die houdt zijn handje niet op, hè. Bij de overheid. Dat is niet iemand die, die ons, uh, ons geld, zeg maar, het publieke ja, geld die wil. Die Overheidspersoneel tegen agenten ambulancepersoneel. Heb je het er ook over gehad? Of? Nou, daar kun je natuurlijk ook een boom over opzetten. van iemand krijgt geen politiebescherming meer. Maar dan ga je wel, denk ik, dan ga je bij mij zelfs een grens over. Ik denk wel dat iemand die inderdaad afhankelijk is van een van bijstandsuitkering. en zich grof ge gedraagt en waarschijnlijk herhaaldelijk. dan moet je die man straffen door zijn uitkering af te pakken. Dat, dat kan twee maanden duren, dat kan een half jaar duren. Zo iemand moet je gewoon. er moet een grens getrokken worden, precies wat de eerste bellen zijn. Ja, zeker, maar, maar ik bedoel. Uh... Hoe moet hij dan naar zijn eten komen? Ja, mij af. Juist, nou, nou, ja, dan ja, gaat ja. hij misschien nog meer de criminaliteit in. Nou, dan zit hij in de gevangenis en dan, dan heeft hij vanzelf eten. Ja, ja oké. Okay. Dat ja? betaalt ja. Ja. hij dan niet voor. Ja, goed, dat is waar. Maar goed, er moet een streep zijn. En ik denk dat je gelijk hebt... Tuurlijk kan het pijnlijk zijn. Maar goed, dan ze, dat, dat is dan mijn probleem niet, zeg ik er ook bij. Dat is ook zo. Oké, okay. Meneer Van der Vlies, dank wel voor de reactie. 0800 1121 doet u draaien als u bij mij wil komen. 0800 1121, losse handjes uit de bijstand graag. Uh, we gaan eens kijken naar meneer Van der Hoek op Twitter. Die zegt Eerdmans, ik vraag hem af waarom deze mensen losse handjes hebben. En meneer de E10 zegt WNL, de de-escaleren is overal beleid. Geen bijstand lost niks op, de gemeente heeft een zorgplicht. Mag je dit het oneens? Wat als er een reactie wordt uitgelokt? Beter een three strikes and you're out concept, alsjeblieft. Eens kijken, Johan Edo uit Papendrecht. Goedenavond Joost, met uh, Johan Edo Papendrecht, Korte ja. Broek. Ik ben er niet eens met de stelling, omdat ik vind dat in de eerste plaats... Uh, on ...goed onderzocht moeten worden. ...wat is de oorzaak wat is gevolg? Ja. ...hoe gedraagt een ambtenaar zich tegenover... ...de, uh, de bijstandaanvrager. Uh, en uh, vooraf dat men dus de bijstand dus toekent... ...moet men dus gewoon... Uh, ...voor deze zaken laten ondertekenen. Mocht het toch men over de streep gaan... ...dan ja. uh, moet men dus gewoon... openbare dienstverlening dienstverlener gaan verzorgen... ...parks schoonmaken, straten schoonmaken... ...en, en, en tuinen van mensen gaan schoonmaken... ...als er zo Nou, dat, dat moet sowieso, vind ik... Want je gaat dus nu als je de mensen uit de bijstand haalt, dan yeah. dan, dan ben je bezig om uh, inbrekers en dieven te kweken, want men moet eten. Ja, het, kijk, je kunt het voor eeuwig doen. Je kunt natuurlijk ook gewoon straffen door een paar maanden stop te zetten. Dat, dat, kijk, het gaat mij om die preventieve werking. Ik ben met een je eens gevolgen kunnen vrij dramatisch zijn. Dan zul je het misschien met voedselpakketten of zoiets... Eh, wat moeten compenseren in het ergste geval. Of schuldhulpverlening. <laughs> nee, maar goed, het mag, het mag niet zijn dat iemand daardoor het eh, kopje ondergaat. Alleen, het effect zal denk ik groot zijn. Als je zegt, joh, gedraag je op die manier. Het is over en uit. Uitkering, weg. Ja, maar kijk, je, je hebt natuurlijk de Affacabo. De Affacabo is van mij een dubieuze bond. Die komt steeds voor, voor, voor, voor de belangen van de ambtenaar. Dat is een ja. goed recht. Maar ga eerst onderzoeken hoe een ambtenaar zich gedraagt tegenover een uitkernis nou ja. Het is geen pleziertje om een uitkering aan te vragen. Ja. Maar het is ook geen pleziertje om iemand dus in elkaar te timmeren. Nou, daar zeg je ook. Ik zal het zeker vragen aan Bert de Haas zo meteen... Uh, van de Afkabo hoe dat zit en de bejegening enzovoort. Johan Edo, dank je wel voor jouw belletje naar avondspits. Uh, we gaan naar Sjoerd Potters uit de Tweede Kamer. Goedenavond, Sjoerd. Goedenavond. Sjoerd, jij met, bent... Uh, Sjoerd ja. Sjo Potters trouwens, met een S aan het eind. Ik word een beetje af en toe verwacht met uh, iemand anders, maar uh, dat p -T -T ik, wat, ik dacht dat ik Potters zei, of Potter. Ja, nee, het stond Potter. Ja, nee, wat maakt niet uit. goed. Harry Potter. Ja. Nou, je bent, dat ben je nog niet. Um, we, we luisteren naar Sjoerd Potters, zeg ik heel goed. Ja. En dat is een Tweede Kamerlid van de VVD. En jij zegt, Sjoerd, net als ik eigenlijk, jij, jij gaat het morgen in het debat bij de staatssecretaris uh, inbrengen, bijstand intrekken als mensen zich waarschijnlijk herhaaldelijk, maar gewelddadig... of beledigend, of op andere manieren misdragen bij de sociale dienst? Ja, um, ik, ik, ik hoorde net, dat uh, vond ik wel interessant... iemand zei, als je, dat nu, uh, als je een baan hebt, wat gebeurt er dan? Nou, volgens mij, als je een medewerker of een collega of je baas... mocht erin, dan ben je je baan ook kwijt. Ja. En ik vind dat als iemand in de bijstand zit en uh, iemand ernstig bedreigt... of over het loket trekt of geld gebruikt... dat hij gewoon moet weten dat een consequentie heeft... En dat betekent in Nederland dat je dan van prima die bijstand te kan ja. zijn. Probeer naar het raam, te, als je kunt even naar het raam te lopen Sjoerd, want, want uh, ja. dat klinkt weet beetje je lijn wat, wat slecht. Maar Sjoerd, dat ja. vind ik een goed antwoord trouwens. Vind ik mooi dat je dat, dat je dat zo formuleert inderdaad. De baas is dan de overheid, dat zijn we allen. Er zijn mensen ja. die zeggen, ja maar jongens, als je dat doet, lok je crimineel gedrag uit. Hè, tegenstanders van ons, want ze zullen toch ergens hun brood vandaan moeten halen. Ja, maar dat is heel makkelijk, hè. Dus dat betekent dat als je... Dan krijg je dus een uh, vrijbrief om je te misdragen, om het personeel te molesteren, want anders dan ga je iets anders doen. Volgens mij is het een consequentie, want bijna 75% van het personeel komt in aanraking met geweld. Uh, volgens mij moet de consequentie zijn dat je gewoon weet dat je uitkering kwijtraakt als je dat doet. En dan zul je zien, volgens mij, dat het de uh, ja. gewelddelicten uh, gewoon een stuk minder wordt. En, ja, en als je iemand over de balie wil trekken, dan uh, weet je ook dat je bijstandsuitkering kwijt kan wat? raken. Dat je kinderen misschien dan in de problemen komen. Precies. Dus denk ik jouw eigen verantwoordelijkheid. Gewaarschuwd mens telt voor twee. Dat soort borden Precies. zou je kunnen ophangen daar. Komt er een bordje te hangen, van wat de VVD betreft? Kom je met je vingers aan de, de baliemedewerker, je verliest je uitkering? Nou ja, ik wilde bijna dezelfde krachttermen gebruiken. Nou, zeggen, als je met je handen... nee ja, goed, begrijp u goed. Als je met je handen aan het personeel komt, dan, uh, dan weet je wat de consequentie is. Maar wat mij betreft hang je gewoon een bochtje als gemeente bij de balie neer. Dit zijn de voorwaarden. Als je mij aanraakt of intimideert, dan uh, is het einde bijstand. Ik denk dat je een geweldig punt te pakken hebt. Want, want dat zal de mensen toch sturend uh, doen optreden. Het is ja. wel onvoorstelbaar veel. Hè? 77 is ook een stijgende ja, lijn. Van Kijk, we hebben voor... we natuurlijk niet... We hebben het natuurlijk niet over een incident wat een keer gebeurt. We hebben het over gewoon een stelselmatig geweld. We zien het ook tegen andere overheidsdienaren. En volgens mij moeten wij als overheid gewoon paal en perk stellen en zeggen, nou, dit is gewoon de grens. En als je het niet wil leren, ja. dan, dan zit het op een andere manier moeten voelen. En nou, dat is je bijstandsuitkering. Ja. Nou worden er wel vragen gesteld, onder andere door Johan Edo zojuist, van, ja, er wordt ook misschien verkeerd, het wordt uitgelokt. De medewerker we zo in Bert de Haas vragen van Afverkabel, maar hoe stelt dat personeel zich op? Zijn die arrogant, zijn die vervelend, waardoor je ja. agressief gedrag krijgt? Nou, kijk, ik, uh, we kunnen er niet uh, letterlijk altijd bij de loket zitten. Ik ben zelf wel wethouder geweest van een, uh, in Waalwijk En ik weet dat personeel heel erg goed getraind wordt om ja. uh, agressie te vermijden, om uh, escalatie te voorkomen, om alles te doen om, uh, om mensen op hun gemak te stellen. Maar soms heb je gewoon een vervelende boodschap. Of soms zullen mensen gewoon niet luisteren en denken ze dat ze met geweld dingen kunnen oplossen. Nou, als je daar niet keihard tegen optreedt, dan, uh, dan, uh, dan gebeurt nee. er niks. En uh, ja. Ja, drie maanden bijstand kwijt, dat lijkt mij een hele, hele redelijke... Uh, straf. In ieder geval... Drie maanden. Ben, ben, ben, ben. En, en wat moet je dan ja. nou gedaan hebben? Een scheld kanonade of is dat toch echt iemand fysiek aanraken? Nou uh... kijk, wat, wat ik belangrijk vind is dat iemand zich echt erg intimideerd voelt of gewoon een klap heeft gekregen en dat die uh, bij die medewerker dan uh, aangifte gaat doen. En als er dan uh, echt, uh, echt een angstcultuur is ontstaan, nou dan stoppen we de, de bijstandsuitkering. Ja. En wil je dan toch nog bijstand hebben, dan ga je maar terug, bied je desnoods excuses aan, leg je uit dat je het niet zo bedoeld hebt en misschien dat je dan als... Ja, dat, dat, ja, ja, zoals we kinderen krijgen. opvoeden eigenlijk. Ja ja ja, ja, ja, ja. Zeker. Nou, ik vind, ik vind het een goed verhaal, Voor de duidelijkheid, het zijn de gemeenten die dat bepalen. Dus niet ons gerechtelijk college, waar we toch niet te veel van hoeven te verwachten. En zich... Nee, maar goed, ik, ik ga de staatssecretaris hier wel op me En misschien uh, moeten we het gewoon, uh, want ons punt is ook dat het niet alleen voor je bijstandsuitkering moet gelden, maar ook voor uh, uh, bijzondere bijstand, extra vorm van bijstand. Ja, van langdurige toeslagen. Over. Ja, ja, ja. En Dat soort dingen. Dat is natuurlijk heel raar dat je dan een week later doodleuk aan de uh, gaat gaan staan en een andere uitkering wel kan ophalen. Dus we willen wel dat de staatssecretaris er gewoon knippen klaar over is. Ja. ontzettend helder. En duidelijk is geeft naar de gemeente. Goed, Sjoerd, Sjoerd Potters, we zijn het zeer eens met elkaar. Ik hoop dat je succes hebt morgen in de Tweede Kamer. Dankjewel, je Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid voor den v VD. Um, Zometeen, Bert de Haas, bestuurder bij de Avocabo, zit er heel anders in. Ik ben benieuwd naar uw reactie. 0800-1121, losse handjes uit de bijstand alsjeblieft. Avondspits WNL, zegt WTXMG op Twitter. Ik woon nu al een paar maanden in Texas. Iedereen met losse handjes gaat hier de gevangenis in. en krijgt een borg op zijn hoofd. Uh, Bob van Luijt twittert Eerdmans. Wat met de mensen die losse handjes hebben door psychische redenen en er niets aan kunnen doen? Is het ermee oneens? En André, ja ik, zeg eens eigenlijk. Maar het is wel het laatste vangnet. Aggressor slechter aan de bak. En eerder bijstand en laatst als laatste de Ruud. U kunt meedoen. Hek je eens of hek je oneens? Ik ga weer naar mijn eerste scherm met de bellers. Goedenavond zeg ik je Jeffrey uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Ja, ik, uh, ik vertel me wel. Ik uh, ken van uh, beide kanten mensen die dus die bij die instantie werken en uh, ook um, uitkeringen uh, krijgen, bijstandsuitkering. En uh, degene die daar werkt, die heeft dus uh, bekendgegeven van um, dat er collega's en dat kan ze dan niet gaan aangeven, maar collega's zijn die dus ja. dat uitlokken, waardoor dus mensen zo gaan reageren. En, en ja. onderling wordt daar, daar ook over gesproken. En natuurlijk uh, is, het, is het ook. Uh, mensen die een uitkering gaan uh, halen. Dus die, die ik ken. Die, zeggen, die geven ook aan. Ja, als ik daar naartoe ga, heb ik al zo. Ga ik al met een gevoel van. Uh, dat ik uh, niet, niet goed gebejegend word. En, uh, en dat gevoel. Dat, dat wordt ook daar duidelijk gemaakt. Ja. van hoe, hoe men behandeld wordt. Dus het is nou ja, dat is altijd. Wat ik hoor dus ook. en dat is ook mijn ervaring in mijn eigen stad. waar ik werk al ben. dat de mensen uitermate getraind worden. aan de balies. om goed mee om te gaan. Uh, precies. Te reageren, niet uit te lokken. Dus die mensen zitten niet te wachten op een, op een knokpartij, hè? In, in, in die nee, sociale maar dat, zo, Nee, zoals ik al het aangegeven, ik praat niet vanuit het horen zeggen. Nou, mijn eigen dochter werkt daar, dus dan heb ik, dan, dan heb ik al in gezegd. Ja. In okay. Amsterdam? Ja, oké, dat dus, is dichtbij. En wat is dat gedrag dan waardoor mensen exploderen? Wat is dat dan? Nou, nou, uh, uh, ze vertelt uh, een voorbeeld van uh, dat wanneer een cliënt, want zo praten ze, wanneer een cliënt komt, zitten ze onderling dan al, uh, uh, wanneer die cliënt zit, zitten ze al diegene daar uh, aan te kijken en al te veroordelen of te beoordelen voordat diegene al überhaupt bij een klant is geweest. Bij, bij een collega's, geweest. ja. Nou, ja, en, en dan, dan komt diegene daar en dan uh, zie je al, dus dan zeggen ze onderling, hè, dit is wat ik, wat, ja, ja. Wat, dat, dat, nou die wil ik niet hebben hoor, die wil ik, dus ze, ze hebben al een oordeel nee, okay. van, van diegene, dus hoezo getraind? En, nee, dan, ja. dan, en dan hoor je ze, hoor je dan. ze dan, wanneer ze dan aan het praten zijn, dat ze gewoon diegene uitlokken en zeggen, nou die ga ik echt niet helpen hoor. Nee, maar dat wil toch Weet niet je zeggen dat, dat je dan maar, maar een klap kan uitdelen of iemand uh, kan gaan lopen uitschelden, dat is toch wel de limit? Uh, uh, uh, nee, kijk, ze lokken het uit door diegene zo gaat reageren. Ja. Dat diegene, zeg maar, uh, uh, gaat exploderen. Oké, okay, kijk, ik zeg niet dat die iemand... Nee, ik vind is, het een slecht verhaal. Ik vind het geen goed verhaal, ja. Jeffy. Nou, als iemand jou uitlokt, dan denk ik ook wel dat jij zo gaat reageren nou, met je ja. mond. Dan moet je je maar toch gedragen. Okay, en ik denk eerlijk gezegd, je veel op de maatregel die de VVD voorstelt... waarbij je zegt, als je het doet, dan verlies je uitkering... dat dat mensen wel tempert. Want iedereen wil wel eens... Je hebt allemaal wel eens een moment in het leven... dat je denkt, wat, wat gebeurt hier of in het verkeer of wat dan ook. Dan heb je ja, toch te gedragen, want je houdt je handje Natuurlijk. op bij ja, de maar overheid. Die, maar maar, die mensen, maar die, als die mensen ze uitlokken, wat dan? Ja, dat moet, niet nee, dan moet ook niet gebeuren, maar dat hoor je mij ook niet zeggen. Ja, ja. Jeffy, we gaan verder. Dan, ja, Dank je wel. Okay. ervaringen uit Amsterdam... Uh, Petra van Gerven zegt mij, uh, avondspits, uh, was ooit bij UWV. Met minachting word je daar behandeld om woest te worden. Beetje in Jeffrey-verhaal. En Letterbiker040 zegt oneens. Twee mensen die onder gelijke omstandigheden gelijke misdrijf begaan... krijgen dezelfde straf onafhankelijk van afkomstgeslacht of inkomen. 081121 Losse handjes moeten uit de bijstand, zeg ik. Samen met Stuart Potters. Uh, ik ga naar Bert Haas, bestuurder bij de Abfacabo FNV. Goedenavond, Bert. Goedenavond. Ja, maar bij... mag ik Bert zeggen? Dan zegt zeg, zeg Bert Joost. Um, <laughs> goed zo. Ja, een dubieuze ja. bond wordt je genoemd hier door uh, onze beller Johan Edo uit Paabedrecht. Uh, want jullie uh, verdedigen toch? Verdedigen, sorry, vertegenwoordigen mensen die, die, die er dus niet helemaal goed in zitten hè? bij de sociale diensten. Personeel dat zich niet goed gedraagt. Voel je daarvoor, daarop aangesproken? Nee, ik begreep die opmerking eerlijk gezegd niet. Uh... Uh, Afvakabel komt in eerste instantie op voor de ambtenaren, en dat zijn de mensen die achter de balie zitten. Ja. En uh, ja, ik vind het heel ernstig dat zij met toenemende mate met agressie worden behandeld. Zeker. En ik ben ook in die zin blij dat meneer Potters uh, van, de, van de VVD zich bekommert om de belangen van ambtenaren, want dat is ook niet altijd het geval. Dus daar ja. ben ik er heel blij om. Ja. Maar ja. Kijk, elke vorm van agressie tegen ambtenaren is ontoelaatbaar. En, en wij vinden dan ook dat elke vorm van agressie gemeld moet worden. En dat er gekeken moet worden wat daarmee gebeurt. Ja. En um, natuurlijk moeten mensen die een uitkering hebben moeten ook redelijk behandeld worden. He, Precies. Dus, daar zijn we als advocaat ook voor. Maar er zijn wel grenzen. En ik, ik vind ook dat een gemeente uh, normen moet stellen over wat... Wat is toelaatbaar en wat is niet toelaatbaar? En wat vind je dan van het idee na drie maanden, of drie maanden uitkering intrekken... bijstandsuitkering weg als je, als je, als jezelf, als je jezelf dus echt agressief gedraagt aan die balie? Vind je dat ook een goed voorstel van Potters? Nou, ik vind dat wat kort door de bocht, eh, om het zo maar te zeggen. Um, kijk, er gaat heel veel aan vooraf. Het is niet zo dat er ineens iemand uh, enorm uh, agressief wordt... en iemand anders over de mm. balie heen zegt. Heel vaak begint het met verbale irritaties. En ik denk dat we daarop... Nou, dat geloof ik wel, dat geloof ik wel. Maar zou je ja. zeggen, naar herhalingen... recidiverende bijstandscliënten uh, die er een potje van maken... om zo te zeggen, die agressief blijven gedragen... dat je dan op een gegeven moment zegt, nou is de grens wel bereikt? Maar waar wij voor staan is dat een meteen in eerste grensoverschrijding iemand meteen erop aangesproken wordt en een waarschuwing krijgt. Ja, dat, dat, dat is één. Ja. Twee, als iemand uh, dan nog een keer over de zeef gaat, dat hem ook de toegang tot het gemeentehuis ontzegd kan worden. Uh, en drie, dat hem ook de dienstverlening ook door de gemeente ook ontzegd kan worden. En dan kan ik het best voorstellen dat je dan zegt van nou je mag drie maanden bijvoorbeeld niet meer in het stadhuis komen. En uh, dat kan ook betekenen uiteindelijk dat zijn uitkering wordt stopgezet voor enkele maanden. Dus er zitten wel heel veel tussenstapjes eigenlijk erbij, dus ja. bij, bij, bij jullie ja. moet ik zeggen. Dat, dat, het, het raken in de portemonnee is wel verrekte effectief, denk, denk ik. Hè? Als je mensen een bordje, als je een bordje zou ophangen op het stadhuis... van u verliest uw uitkering als u zich met een vinger aan, uh, aan, aan de Bali medewerker komt. Um, dat helpt. Ja, ik vind als je dat soort taal al uh, op gaat hangen, vind ik dat al uit, uh, uitlokken... Ik vind dat je wel heel duidelijk. Ja, ben je dat nou echt serieus, Bert? Dat, dat, dat, dat is toch gewoon een regel die afspreekt van Je verliest gewoon je uitkering als je agressief als je bent tegen onze personeel. Dat doet elke kroeg, doet dat ook? Ja, je wordt in eerste instantie een waarschuwing gegeven. Uh, als je dan daar niet aan houdt, dan mag je ook het, ook het stadhuis uh, ontzegd worden. Ja, maar ik wat vind is dat? Het ja, dus, als er een beveiliging is die iemand eruit gaat halen en zegt: als je je zo gedraagt, dan hoor je je niet precies. in het stadhuis. Thuis, en Dan krijg jij geen dienstverlening. Nou ja, ja, dat kan op termijn. Nee, nee dat moet je eens luisteren, Joost. Daar zit de nuance. Dat kan betekenen dat als iemand dat nog een keer doet, dat hij inderdaad geen uitkering krijgt. Is dat Want zo? Ik ben, er ook niet, ik ben er dus niet principieel tegen, mm -hmm. niet in, hè? dus dat is een hele eh, principiële discussie. Ook eh, mag je de dienstverlening aan de burger. Ja, wijzen? dat is een Absoluut. Nou, ik zeg dat dat mag. Ja. Dus in die zin ben ik wel daarvoor. Maar ik vind het wel, je moet beginnen bij mensen meteen aan te spreken als ja. ze zich uh, over de normen heen uh, ja. agressief vragen. Okay. En dan hoef je niet meteen een uitkering in te trekken. Dat vind ik het uiterste van het, het uiterste van het uiterste. Oké, ben je Nee, je maakt een punt duidelijk. Je, je zet het iets verder in de tijd. En je maakt, maar goed, het is wel waar dat we allebei principieel die weg oversteken... en je zegt, joh, dit is toch een dienstverlening die gestopt kan worden. Ondanks dat sommige ja. mensen zeggen, dat is meten met twee maten. Bertha Haas, ik laat nog een paar minuten over voor de luisteraars. Dank je zeer voor re jouw reactie hier bij Avondspits. Bertha Haas, bestuurder van Abfacabo FNV. Tim Karmel twittert mij op de stelling losse handjes uit de bijstand. Zegt, misschien is het hebben van een bijstandsuitkering erg stressvol. Volgens mij wordt je dan behoorlijk geleefd. En onze meneer Van Rest twittert het eens... Losse handjes hebben geen recht om geld vast te houden. Dat is ook mooi gezegd. Ik ga eens kijken naar Leslie Valies uit Almere. Ja. Leslie. Ja, ik ben het niet eens met die stelling hoor. Nee. Omdat de, om de, deze stelling gaat ervan uit dat de ambtenaren die daar zitten, ja. die, die Bali-medewerkers, van goede trouw zijn, alle 100%. En dat de, de, de mensen die dus uh, in nood zijn, want je bent in nood als je daar komt. Ja. Ja dat die oplichters zijn, simulanten zijn en, en dit. En maar, inderdaad, die mensen zitten onder stress. Maar Leslie, dus je moet met die mensen weten om te gaan ab, ook. Absoluut, maar nou ga je... Kijk, ik kan met je meegaan. Natuurlijk zijn er situaties denkbaar dat het, dat het niet goed gaat... dat er verkeerd wordt gehandeld en uitgelokt. Maar als je kijkt naar 77% van alle medewerkers van de sociale diensten in Nederland... heeft te maken met een bepaalde vorm van, van agressie. Dat is, toch, dat, is toch gewoon, dat is toch niet normaal? Natuurlijk is het niet normaal. Maar gaan we ook kijken naar de oorzaken? Of kijken we alleen maar naar de gevolgen? Denk je dat er zoveel personeel het, het leuk vindt er om, om, om cliënten maar uit te, te dagen? Er is een systeem systeemmaneer dat zegt, je moet zoveel mogelijk mensen terugkrijgen aan het werk. Een okay. meneer die met vitiligo bij jou komt, je kan die meneer niet zeggen, hij simuleert. Je ziet toch die vlekken aan die zijn lichaam? Hij moet <laughs> vlekken gehad, ineens heeft die vlekken. En dan ga je hem zeggen dat hij simuleert. Nou ja, ik kan... Tien keer, in één ik... jaar, tien keer de man beschuldigen van allerlei fouten dingen. Ja, maar dan nog moet je handen thuis houden, thuishouden. Les. Ik, ik pak nog even naar mevrouw Groot, want dat vind, ik, dat vind ik interessant, om mevrouw Groot te horen uit Amsterdam. Ja, goedenavond. Goedenavond. Uh, ja, ik ben twaalf uh, jaar werkzaam geweest bij de DW in Amsterdam, pas gepensioneerd. In die twaalf jaar heb ik nog nooit aangifte hoeven doen van uh, agressie. Um, terwijl ik aan de inkomenskant werkte. Dus ik raakte mensen direct in hun inkomen. Dus ik uh, twijfel ten zeerste aan het percentage. Oké. Okay. En ik vind, ja. de, ik vind de stelling bijzonder agressief. <laughs> het is gewoon uh, een vorm van machtsmisbruik, want het ja. is het laatste wat de mensen hebben, dat is hun inkomen, uh, ja, het is hun kei, ja, het is een keiharde me ja, methode. En ik, vind, ja. uh, ik vind het dus uh, okay. veel te kort door de bocht. Mevrouw Goot, dank u wel, want ik zet een punt, want u was de laatste met een, met een goede reactie. Dank u zeer. We gaan ermee stoppen, straks op deze zender. Dat kunststof verder met daarin zanger Helmoet Lotti in de hoofdrol. Jelly Brouwer neemt de microfoon daarvoor van mij over. Om op WNL is vannacht weer vanaf twee uur met nog steeds wakker Nederland. En nu al wakker Nederland daarin de nieuwe CDA-voorzitter Julius Sterpstra. U hoort waarom wethouder Akinci van Breda met het Vira-probleem in zijn maag zit. En een vooruitblik op het EK-voetbal onder de 21 met sportverslaggever Mike Verwij. Dit was Avondspits. Tot morgenavond. Deze week...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 Kapitoolrijschrift voor 17,50 ligt onder meer bij ANWB, VND, Bruna, Selexis en Bol.com. Dit is Radio 1.